...vielen vier doden en de man kwam zelf ook om. DAF Trucks in Eindhoven verlaagt opnieuw de productie. Eind november werd het aantal vrachtwagens dat per dag van de band al verminderd... ...van 176 naar 162. Vanaf 9 januari gaat het aantal opnieuw omlaag naar 142. Volgens DAF is de belangrijkste reden voor de verlaging... ...dat de vraag naar vrachtwagens is afgenomen. Eerder dit jaar ging het juist nog goed, toen werd de productie vier keer verhoogd.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 Het weer vanavond nog enkele buien, vannacht alleen in de kustprovincies. In het noordwesten staat een harde tot stormachtige wind. Morgenochtend eerst buien met zware windstoten, later in de middag hier en daar opklaringen. Temperatuur morgen gaat over 8, de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het. En... Dit is Kees Quaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopen-Lunetten en Veenendaal. Klaar 28 Groningen Zwolle tussen Meppel en Zwolle op de A67 eindhoven Belgische grens tussen Knopende Hocht en de Belgische Grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Jazz, um, alweer de elfde van de twaalfde van de elfde. Ja. Um, wij zijn vandaag gestart, er zijn een heleboel mensen in de studio. Um, ik geef het woord aan Adam Spoor. Ja, goedemorgen Zantwoord. Als u nog niet wakker was, dan was u, uh, is u, bent u nu al wakker geworden door wat u net hoorde. U hoorde net, uh, I'm getting sentimental over you. En dat was onze grote harenstraksvriest Ruud Brink. Met Henk Meut, Gittel, piano, Koos, Suisse, Bas, Kees Kranenburg, Drums. Ik wou het even hebben over het Metropoolorkest. Het Metropoolorkest dat in zwaar water is gekomen omdat ze de subsidiedeigen kwijt te raken. Het, het orkest wat in 1945 opgericht werd door Dolph van der Linden. En de leeftijdgenoten van de mede-presentator vandaag, Peter de Boer, die hebben natuurlijk altijd wel in de jaren 50 de statige gedonnen van de voor het orkestie staan met het Songfestival waar Corrie Brokke zong van weet je nog wel, net als toen. Dolf van Lille is 35 jaar dirigent geweest en heeft uh, het, or het orkest op grote hoogte gebracht. We kennen het allemaal met die prachtige violen. En uh, we gaan uh, terug in de tijd met een opname uit 1977, waar u wederom Ruud Brink hoort als solist met het Metropoolorkest. En speciaal voor de golfclub De Grijze Plaag, de jongens die vandaag zou luisteren. De prachtige ballet. Ga in de stoel zitten nemen, kop koffie en droom weg bij Dear Old Stockholm. met Ruud Brink. Een prachtige bellen trouwens. Uh, het orkest is natuurlijk uh, bezig, wat ik u net al vertelde, omdat het in zwaar water zit, te gaan overleven. En het, uh, het leuke gebeurde twee weken geleden, uh, toen er een single van het Metropoolorkest voor het eerst in de top 10 van de Nederlandse uh, top uh, stond. En dat kwam door het feit dat ze een, uh, een singeltje... Je kon de single downloaden en dat kan inmiddels nog steeds. En dat zou ik u aanraden om te doen, want u steunt daar het orkest mee voor 99 cent. En dat singeltje kan u downloaden op de, op de site van uh, het Metropoolorkest. Uh, Dolph van der Linde heeft tot uh, 1980 voor het orkest gestaan en toen kwam daar een... Uh, een jongster voor na zijn pensioen en dat was Rogier van Otterlo helaas, natuurlijk op heel jonge leeftijd overleden. Rogier van Otterlo eh, moderniseerde de boel een beetje, stofte het af. Hij nam ook een dubbele ritmesectie voor pop en jazz erbij en dat, eh, dat resulteerde dat, dat ze aardig swingend konden spelen ook al in die tijd. Uh, een grote man in het Metropoolorkest was natuurlijk ook altijd uh, Piet Noordijk. <coughs> De alt Piet Noordijk die uh, twee maanden geleden overleed. En uh, een warme band had met uh, Rogier van Ottenlo. Uh, in 1991 uh, is er een opname gemaakt van Piet Noordijk. En dat was een tribute to Rogier, staat hier. En dat was met het Metropoolorkest. En daar stond toen voor Lex Jaspers. En u hoort nu van Piet een eigen compositie en het heet, hoe kan het ook anders, Het Hart van Rotterdam. natuurlijk heel anders kan klinken hoort u in het volgende nummer want in, uh, om nog even, te, even iets van de geschiedenis van het orkest te vertellen uh, in 1991 werd dit Dick Bakker werd dirigent die ging met het orkest door het land heen onder andere met prachtige optredens in Paradiso in 2005 werd Victor Mendoza een Amerikaan werd uh, dirigent van het orkest en dat is hij nog steeds. En bij het jazzmagazine uh, Jasm uh, krijg je altijd een cd'tje vier keer in een jaar bij het prachtige blad. En uh, tot onze grote verrassing zat daar een uh, cd'tje van het Metropole Quest bij, uh, twee weken geleden. En daar gaan we iets van draaien en het heet Ai. I I, I, I, I, van Ivan Lintz. Een argument van Vince Mendoza soliste. De zangeres Isaline Calister. Met, uh, u hoorde wederom het Metropoolorchest. en hoe het anders kan klinken. Met die prachtige Braziliaanse stem van Isaline Callister. En u hoorde ook een prachtige alt solo van Paul van der Veen. en Peter Thihuis op gitaar. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook in onze omgeving in Haarlem. natuurlijk ook een prachtige zangeres die het Braziliaanse lied uh, zingt. En uh, die gaan we nu horen in een wat kleinere omvang zoals u net hoorde. Maar José Koning is in, negen, in, ik meen in 2007 afgereisd naar Rio de Janeiro om een prachtige cd op te nemen. Een tribute to Anthony Carlos Gobi. En zij gaat daarvan zingen, of u hoort het zingen, een heel bekend stukje "Aqua" de Bebé. Ja, dat was uh, onze Jozee, onze eigen Jozee met Aqua die BB. En we gaan nu iets heel anders uh, draaien. Uh, ik vertelde u vorige maand al dat uh, ik naar een concert was geweest van Benny Golson En Benny Golson speelde in het Bimhuis een week of zes geleden. En dat was een en al genieten. En de 82-jarige saxofonist speelde als een jonge god... Benny Golson was een heel belang, is een heel belangrijk man in de jazz. En hij was een eiste componist van prachtige stukken als uh, Whisper Not, uh, Along Came Betty, The Blues March. En was de gro grote animator van uh, in de tijd 50 jaar van Art Blakey en de Jazz Messengers. Ik heb hier voor me liggen, en dat gaan we zo direct horen, ook weer zo'n prachtig stuk. Uh, de, Benny Golson speelt de tenor met Freddie Hubbard op trompet, Ron Carter op de bas, Marvin Smith, Smith, -Smith drums een Mulgry Miller piano en het is een prachtig liedje die door heel veel zangers uh, gezongen is uh, in the middle of the road eigenlijk. en zij hebben dat als jazznummer bewerkt en het heet Love is a many splendor thing Barry Golson en Freddie Hubbard uh, samen in het kwartet. Wat je er allemaal niet van kan maken. voor zo'n prachtig uh, liedje. zoals Netkin King het uh, op zijn. heel rustige manier zong. Uh, de volgende. is heel wat anders. <laughs> ik ben er ook voor gevallen. En U uh, voor, voor, voor, zou zeggen: wat, wat heeft hij nu weer? Nou, uh, onder jazz. Uh, jazz is natuurlijk een grote paraplu daar uh, kunnen veel stijlen onder en een van die uh, was, uh, is natuurlijk wel heel erg bluesy en uh, een prachtige zongeres. die is helaas uh, kort geleden overleden Amy Winehouse, een heel bluesy nummer en het heet uh, Mrs. And Mr. Jones Het was een stukje uit een uh, prachtig verleden, uh, 1986. De Skymasters. De tijd dat de Skymasters iedere maandag bij Vollebrecht in, in Laren. een rechtstreekse radio-uitzending hadden. En u hoorde natuurlijk uh, wederom als uh, solist. Uh, in, in fantastische vorm in die tijd, 1986. Ruud Brink. Het volgende nummer is een prachtige ballad uh, van Hokie Carmichael. En uh, daar gaan we dus even terug. maar we hebben er net ook een stuk van deze idee gedaan. Benny Golson en Freddie Hubbard en het uh, nummer heet Stardust. <mog> Dit was alweer het eerste uur van ZFM Jazz, met um, een heleboel mensen, Adamspoor. Uh, Fred Kroonsberg staat achter me, um, ah, <laughs> Peter, den Boer, Peter den Boer en uh, mijzelf, uh, David Habig. Um, wij zien u graag terug naar, de nieuws, naar het nieuws van 11 uur. Fijne dagen en een voertuig.